Deze partijen roepen het kabinet op de rechtsprekende taak... van de Raad van State elders onder te brengen. Minister Donner voelt daar weinig voor. Volgens hem biedt de combinatie van de twee functies in één orgaan ook voordelen. De ouders van Tristan van der Vlis, de schutter in Alphen aan de Rijn... vinden dat hun zoon veel te laat medicatie heeft gekregen van hulpverleners. Ze schrijven dat in een brief die vandaag naar voren kwam... in een hoorzitting in de Tweede Kamer. De ouders schrijven dat behandelaars hen aanvankelijk niet serieus namen... Hun zoon zou daardoor veel te laat antidepressiva en antipsychotica hebben gekregen. De ouders zijn ervan overtuigd dat hij bereid was medicijnen te gebruiken. In de hoorzitting kwam ook naar voren dat de Nederlandse Schuttersassociatie... twaalf meldingen heeft gekregen van mensen die zich zorgen maken over iemands wapenvergunning. Drie mensen zijn daarop uit hun vereniging gezet. Een aantal meldingen wordt nog onderzocht. De nieuwe premier van Italië, Monti, heeft bij een eerste stemming in de Senaat steun gekregen. 281 senatoren schaarden zich achter hem, alleen de Lega Nord stemde tegen. Morgen is het de beurt aan het Italiaanse lagerhuis. Monti beloofde eerder op de dag de noodzakelijke hervormingen strikt maar eerlijk door te voeren. Hij wilde grote verschillen in de pensioenen aanpassen... en ervoor zorgen dat de Italianen minder makkelijk de belasting ontduiken. In diverse steden gingen studenten de straat op om te protesteren tegen wat ze noemen de bankiersregering. In Milaan kwam het daarbij tot ongeregeldheden. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist bij 2 tot 6 graden. Morgen overheerst de bewolking en wordt het maximaal 11 graden. In het weekend wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie staat Wiel op de A1. Amersfoort richting Hengelo. Tussen af met Hoendelo en Knappenbeekbergen door werkzaamheden 2 kilometer. Mijn naam is Erik Jansen en ik ben partner bij Conquestor.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 Langs de lijn met Robert Meder. Goedenavond. Bij Ajax is het weer hopeloos mis. De tweedeling in de Raad van Commissarissen bereikte gisteren zijn hoogtepunt... toen vier van de vijf commissarissen ineens met een nieuw directielid... Uh, rond Louis van Gaal dus op de proppen kwam. Zonder dat de vijfde ervan wist en die vijfde, Johan Kruijf reageert vanavond uitgebreid... en het ligt er niet om. Het om. Volledig onbeschoft. En het is zo ja, allemaal achterbaks gebeurd. Dus het is, het is gewoon te gek om los te laten. Bijna list op de rug. Het ligt er dus niet om. Goed, dat was de ultrakorte versie. Straks Kruif, uh, Uncut, ongesneden en ongezouten. In gesprek met onze correspondent Edwin Winkels. Binnen de club wordt er over uh, niets anders uh, gesproken. Op de toekomst kwam het nieuws ook als een donderslag bij heldere hemel. Wim Jonk dacht er ongeveer hetzelfde over als een grote leermeester Kruif. Ik heb het wel eens... Uh... Een bepaalde benaming ook gegeven dat het niet bij Ajax hoort. Maar schijnbaar is dat, uh, zijn normen en waarden zijn niet ver te zoeken. U heeft het begrepen, veel Ajax dus tot 11 uur. En Sven Kramer die is weer terug op de schaatsbaan. De vraag is alleen nog hoe lang nog. Want morgen gaat hij voor de wereldbeker aan de slag in Tjeljabinsk. En nu pas is bekend geworden dat zich daar 60 jaar geleden een kernramp heeft voorgedaan. Niks aan de hand, zegt de lokale overheid. Kramer is niet zo zeker. Als je de boeken erop naslaat en de onderzoeken die ernaast zijn gedaan... is het toch niet allemaal even fris en fruitig zoals het doen voorkomen. Je gaat hier niet in de rivier zwemmen, hoor. Zeker niet. Verder heeft FIFA-baas Sepp Blatter weer eens opzien gebaard. Er is geen racisme op het voetbalveld, zo zegt hij. Nou, in Engeland zijn ze daar woedend over. Dat zullen we ook gaan horen. Dat en nog veel meer. In NWS langs de lijn tot 11 uur. Maar eerst Ajax, want er valt opnieuw veel te bespreken. Straks collega Arno Vermeulen, Klaas Vors, al meer dan 50 jaar Ajax... ziet in hart en nieren de reacties op het jeugdcomplex, de toekomst... reacties op de aanstelling van Louis van Gaal... en de oorlogsverklaring van Johan Cruijff. Ook bij hem sloeg die aanstelling van Louis van Gaal in als een bom... Gisteren liet hij via de telefoon al weken dat ze gek zijn geworden... bij de Raad van Commissarissen. En vandaag geeft hij nog meer harde woorden voor zijn collega's. Cruijff reageert tegenover correspondent Edwin Winkels... verrast op de gang van zaken bij Ajax. Ja, je denkt eerst aan een mop natuurlijk. Maar goed, eh, achteraf blijkt het dus eh, geen mop te zijn. Dus het is eh, een verrassing voor iedereen. Ten Haven zegt vandaag eh, dat ze drie, vier ontmoetingen met Van Gaal hebben gehad... de afgelopen weken...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 omdat ze toch even verstand voor die handel hebben. Maar we moeien het er nou ook niet mee. Uh, we hebben dus uh, sinds die tijd al een, een, een technisch hart... die overal verantwoordelijk voor is. Bergkamp, Jonk, uh, Frank de Boer en, en alles wat er omheen is. Nu komt er één weer een technisch directeur terug. De titel technisch directeur die we juist afgeschaft uh, hebben... omdat het dus geen enkel rendement... de laatste 12 uh, twa of 14 jaar, hoe lang dat ook gebeurd, geduurd heeft... Wie er ook gezeten heeft, he? want er hebben zoveel verschillende mensen gezeten. Het is dus nooit uh, redabel geweest. Ja, en dan krijg je allerlei, allerlei nare dingen natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld uh, dat ze gezegd hebben dat ze uh, aan al die trainers op, op de toekomst hulp geboden hebben... maar dat ze het niet wilden hebben. Ja, dat is één grote leugen, want ze zijn er nooit voor zijn leven daar geweest. Als ik me goed herinner, hebben ze in het begin 3 augustus is gevraagd... Kijken jullie eens, eens naar deze, deze situatie, wie we nu in het carrière zijn op, uh, op de toekomst. En omdat jullie toch wel verstand hebben van, uh, van organisatie, uh, schiet erop en, en kijken eens of we dus ergens wat kunnen verbeteren of moeten veranderen. Nou, en dat is begin augustus, hè? De nood was al even antwoord op gehad. Dus alles wat ze zeggen is dus, uh, is dus uh, naar. Uh, dus je, het, het, het, het, het is alleen maar bijna listig bedrog. Wat doe jij nu? We weten, je relatie met Louis van Gaal... is nooit heel vloeiend geweest. Uh, zacht gezegd, uh, wordt dit een gevecht, Kruijf van Gaal? Of zegt Krui van, nou, ik blijf lekker in Barcelona oh, oh. nu? Nou, ik ben überhaupt in Barcelona. Eh, er is dus uh, allerlei Indianenverhalen geweest. Mijn taak is ten alle tijden geweest... dat heb ik toen ook al die tijd sinds vorig jaar november al gezegd. Ik ga er niet werken. Ik probeer een speelveld te creëren waar al die jonge trainers... Goed opgeleide voetballers. Dus de club kunnen leiden. Nou, die zijn er. Uh, dit is gewoon een confrontatie tussen uh, sporters en niet-sporters. En de niet-sporters, en omdat het nou een beursgenoteerd bedrijf is. Uh, willen daar, net zoals vroeger, uh, de boel beslissen. En, en, en, en, en allerlei dingen doen. Nee, er zit enorm veel verstand bij Ajax. En als je dan nou de voorlopers neemt wat, uh, wat Jonk en, uh, en, uh, en Bergkamp zijn, met Frank de Boer. Als je dan al ziet wie er allemaal rondlopen... van, van, van Ronald de Boer tot uh, Bosman, tot Roy... nou, uh, Stam, Gassemen door. Uh, alles loopt er rond. Uh, Overmaas, nou, alles loopt er rond. En dan komen deze mensen die gaan zeggen... ja, we gaan eens alles weer veranderen. Die, die mensen zijn gewoon...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 Uh, dat was leuk en aardig, maar uh, sinds die tijd, ik ben heel leven in Engeland en weet ik van waar achter de rug. Hij, dus die jongen is dus gigantisch ontwikkeld. Ja, die kun je niet meer behandelen als 20 jaar geleden. Dus het eerste wat je gaat doen, is met uw zuster wat hun denkwijzen zijn. Waarom ze hierop gekomen zijn, waarom al die veranderingen zijn. Dat, dat zou het meest normale zijn. Maar dat is allemaal niet gebeurd en het is zo, ja, allemaal achterbaks gebeurd.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 En dat uh, mensen daarover oordelen of commentaar opgeven die er nood van zijn leven überhaupt geweest zijn. Belachelijk. Johan Cruijff, uitgebreid tegen Edwin Winkels. Arno Vermeulen hier uh, aangeschoven. Achterbaks, onbeschoft. Uh, kan er eigenlijk allemaal niet. Uh, draait net zo goed op de toekomst uh, uh, ja, als je dit allemaal hoort. Voelt u zich verraden? Dat, uh, zo klinkt het een beetje. Ja, maar dat is ook wel natuurlijk voor te stellen, want er is natuurlijk wel wat, uh, wat overkomen. Uh, de schrik zit er natuurlijk behoorlijk in. En het zijn bovendien uh, feiten die je niet zo makkelijk terugdraait. Dus waar hij nu uh, een antwoord op moet bedenken voor de komende tijd hoe mee om te gaan. Dus ik kan me best voorstellen dat er veel door zijn hoofd is geschoten sinds, uh, sinds gisteren. Want zelfs Kruijf had dit niet verwacht. Uh... <laughs> nee, zelfs Kruijf had dit niet verwacht, nee. Er is wel de afgelopen maanden wel eens rekening gehouden met een scenario dat Van Gaal terug kon komen bij Ajax. Bijvoorbeeld toen hij wegging bij München. Uh, en ook Kruijf heeft het afgelopen jaar wel een paar keer bedacht... dat het zou kunnen gebeuren. Het leek nu eigenlijk wel uh, van de baan. Achteraf misschien is het meest gekke nog... dat Van Gaal pas weer om de hoek is gaan kijken... bij de Raad van Commissarissen. Eigenlijk andersom dus. Uh, toen het met Van Basten misging. En daar had Kruijf natuurlijk een grote rol in. Uh, je zou zeggen dat is een tactisch wel een hele uh, verkeerde set geweest. En als je uh, terugblikt had hij natuurlijk gewoon... Uh, uh, met Van Basten akkoord kunnen gaan. Waar hij behoorlijk goed mee kon werken. Natuurlijk veel beter dan nu met Van Gaal. Maar ja, dat is een mislukte kans, gemiste kans van twee weken geleden. En daarna is uh, gesproken met Van Gaal en dat is snel rondgekomen. Ja, ja Edka Davids is daar de, de, de verbindende factor in geweest... hoorde in Kruif uh, net zeggen. Ja. Uh, Edwaard Davids uh, was een uh, Davids. slip of de tong, uh, zomaar zeggen. Een paar andere dingen die ook opvielen... dat hij zei uh, wat we gaan doen. Hij sprak in de wijvorm. Uh, Wim Jonk heeft op RTV Noord-Holland gezegd... er is inmiddels er een e-mail rond te gaan... waarin uh, de jeugdtrainers op de toekomst zeggen dat ze achter Kruif staan... Is dit een, een dreigement, een sympathieboodschap? Hoe moeten we dit uh, inschatten? Ja, Kruijf nou, was heel nadrukkelijk daarin... Hè, dat dan uh, alle trainers een beetje op zouden stappen samen met hem. Kijk, er is uh, veel sympathie voor de ideeën van Kruijf uh, op de toekomst... over hoe je met uh, jeugdspelers moet omgaan. Hè, in, uh, iets meer individuele training. En het is ook totaal niet de bedoeling dat dat in de toekomst... zomaar weer ineens afgeschoten gaat worden. Dus als trainers onderschrijven dat ze sympathie hebben voor de methode Kruif of de voor Kruif... Ja. ja, dan is dat helemaal niet, uh, niet zo gek. Uh, daar doen ze ook niemand pijn mee natuurlijk, want waarom? Het is natuurlijk wat anders als je zegt... als Kruif over een paar weken zou vertrekken uit die raad van commissarissen... dan stappen al die jeugdtrainers op, wat Johan een beetje suggereert. Hm. Nou, uh, dat is gewoon niet zo. Dat kan er ook, ook gewoon niet. Dat zijn mensen allemaal met een, met een inkomen... die aardig geld verdienen als jeugdtrainer bij Ajax... Bedragen tussen de 50.000 en, en pak weg 75.000 euro. Die kunnen dat niet zomaar opzeggen. Want Kruijf is ook geen alternatief. Hij heeft geen club uh, waar hij ze naartoe kan halen. Ja, dan kan je zeggen, dan moet je heel loyaal zijn. Maar een beetje reëel gedacht is dat ook een onmogelijkheid voor die trainers. Bovendien. Een deel van die trainers heeft ook weer niet zoveel met de methode Kruif. Die werkte al veel langer in Amsterdam. Die hebben dat wat schouderophalend bekeken. Hebben zelf ideeën over hoe je met jeugdspelers uh, moet omgaan. Die trekken zich dus al bijna niets aan van de methode Kruif zelf. Ja. Laat staan dat ze ontslag zouden nemen. Dus dat is wel een beetje een C-bel. Ja, as we speak uh, komt die e-mail hier binnen. En ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar er staat inderdaad in dat ze zich achter Johan Cruijff scharen, omdat ze de filosofie, ze staan onvoorwaardelijk achter deze filosofie ja. van Johan Cruijff, die hoeft natuurlijk nog niet te verdwijnen als uh, Johan Cruijff eventueel uh, zou moeten nou. verdwijnen. Ze zeggen wel hier, bovendien zijn wij niet betrokken geweest in het besluitvormingsproces en hebben alles via de media moeten vernemen, wij vinden dit onfatsoenlijk en onacceptabel, zo staat in de verklaring. Er zijn natuurlijk veel partijen die uh, nu claimen... dat ze niet betrokken zijn geweest in het proces. Uh, Kruijf heeft dan nog het meeste recht van spreken... als lid van de Raad van Commissarissen. De ledenraad heeft dat natuurlijk uh, gezegd. Nou, nu de jeugdtrainers ook. Uh, de Raad van Commissarissen heeft er anders over gedacht. We hebben dat beargumenteerd met onder andere de factor haast... Uh, ...uitlekken en hebben besloten om het anders te doen... ...eerst de zaken rond te maken en daarna het verder te vertellen. Druk van de sponsoren. En de vraag is natuurlijk, moet je met de jeugdtrainers gaan overleggen... ...voor de nou aanstelling ja. van uh, een, een algemeen directeur? Dat zou je in ieder geval kunnen afvragen, ja. ja. Um, over weggaan gaan uh, gesproken. Frank de Boer, die naam die hing ook. En daar natuurlijk gelijk gekoppeld zijn broer, Ronald aan vast... Uh, is daar al wat meer over duidelijk? Over nou, Frank de Boer? Uh, Frank, Frank de Boer heeft natuurlijk al de afgelopen maanden. Uh, toen uh, Cruijff kwam en hij al uh, trainer was. ook gezegd: van, uh, Nou, prima, ik kan uh, heel goed met Cruijff werken. Uh, maar hij heeft zich uh, niet vastgeklampt aan Cruijff. En waarom zou hij ook? Hij heeft ook zijn, zijn eigen denkwijze wel. En hij heeft zich natuurlijk terecht, want hij was verantwoordelijk voor het eerste elftal. en moest zich daarop concentreren. Dat was zwaar genoeg. Hij heeft zich niet bemoeid met alle perikelen binnen de club. Dat doet hij nu ook niet. Hij kiest niet voor Cruijff of hij kiest niet voor vergaal. Hij heeft ooit eens gezegd: Ik zou het eigenlijk heel prettig vinden als beide iconen samen zouden kunnen werken binnen Ajax. Dat zou de meest ideale situatie zijn. Nou, Dat is in theorie nog steeds uh, mogelijk, want ook ten Haaf heeft dat gisteren geopperd. Maar we weten dat het in de praktijk wel heel erg lastig zal zijn. Maar Frank de Boer moet daar gewoon als hoofdcoach laveren. En dat ja, doet hij heel verstandig. Ja, ja. Wat hij zegt, is uh, als voorbeeld van het uh, technisch beleid... en dat de overige commissarissen zich daarmee bemoeien... zegt hij dat er nu een technisch directeur is bemoeid, uh, is benoemd... Uh, terwijl die functie nou juist was weg... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, eigenlijk gewoon van de kaart was geveegd. Ja. Die zouden ze niet meer, uh, maar, niet meer aanstellen. Dat klopt. Dat was de filosofie van Kruijen. Die wilde met Bergkamp en Jonk een, een hard, technisch hart maken. En Frank de Boer daarbij. Uh, eigenlijk die drie. Het technisch hart van de club. Daar wordt dus nu van afgeweken. Zeker, daar wordt nu van afgeweken. Waarom is dat? Omdat uh, uh, een, een grote club mensen binnen Ajax, die daar verantwoordelijk voor is, vindt dat het op de toekomst helemaal niet zo goed gaat. Dat wil niet zeggen dat de trainingen niet goed zijn, maar ze vinden dat de organisatie daar weg is, eigenlijk bij het vertrek van. Oderik Rink, er is niet echt een baas meer. Uh, dat kun je het best onderbouwen, bijvoorbeeld met de jeugdcontracten die aflopen van een aantal zeer talentvolle spelers bij Ajax die naar die een profcontract moeten krijgen. Uh, dat is allemaal nog niet gebeurd de afgelopen maanden. Dat is eigenlijk blijven liggen, dat is riskant. Daar gaat nu een inhaalslag op, uh, op komen. Uh, kortom, uh, uh, Van Gaal, zeker uh, blind die nu in dienst is... en wie weet gaat die structuur in de komende jaren nog wel veranderen... vinden dat er wel iemand op de toekomst echt de baas moet zijn. Dat er niet een hart moet zijn, maar gewoon een chef met een pet op... die zorgt dat er alles goed verloopt, zoals Audrey Kring dat in, eigenlijk in al die jaren ook deed. Dus het is een, ja, een stap terug, zoals Ajax eigenlijk altijd gewerkt heeft... waarvan Kruijf zegt dat het mm, geloof ik nooit succesvol geweest is. Ja. De, helikopterview, gewoon van bovenaf kijken of alles goed draait. En... Ja, maar ook wel hiërarchie. Uh, weten ook wie de baas is, waar je naartoe moet als er iets aan de hand is. En dat er niet naar elkaar gekeken wordt van doe jij dat nou of doe oh, ik dat oh, nu. Oh, en, uh, oh. Nou, dat gaat nu weer ingevuld worden. Wat heel veel mensen ongetwijfeld zal zijn opgevallen... is dat hij dat dat niet gewoon zegt van nou jongens, uh, Daag, bekijk het. Uh, jullie hebben me blijkbaar niet nodig, want jullie weten het allemaal zo goed zelf. Hij blijft gewoon zitten. Ja, Vooralsnog. hij legt zijn lot eigenlijk in handen van de vereniging, zoals je dat benoemt. Hij is natuurlijk een, een bedrijf en een vereniging uh, in één. En hij legt zijn lot eigenlijk een beetje in handen van de vereniging, van de, van de ledenraad. Hij zegt, ik ga eens afwachten wat nou, wat nou de club uh, wil. Nou, de club uh, handelend is eigenlijk de ledenraad. Uh, en hij stapt nu niet op. Waarom zou die nu opstappen? Uh, dan zou die... Zeker met het gevoel weggaan dat hij een verliezer is. Gezichtsverlies. Ja, en dat hij ook een beetje op de vlucht gaat voor de komst van verhaal. Het is wel heel begrijpelijk dat hij dat nu niet doet. Uh, en bovendien, het zou natuurlijk een theorie zou kunnen dat die ledenraad... Het uh, wordt misschien ingewikkelder nu, maar dat de bestuursraad, wat weer de opvolging binnenkort wordt van de ledenraad, dat hij deze raad van commissarissen gaat wegsturen. Niet heel logisch, maar het is ook zeker niet uh, uh, kansloos. Uh, en dan ontstaat er toch weer een nieuwe situatie, een andere situatie. En voor die tijd zal hij natuurlijk zeker niet weggaan. Stel nu het geval hè, dat de, de ledenraad of de, de, de bestuursraad, die half december begint. Zeg nou, we sturen die hele raad van commissarissen. Dit kon echt niet. We sturen die hele raad van commissarissen weg. Ik begreep dat Van Gaal dan uh, gewoon blijft. Of als hij ontslagen wordt, een uh, zak geld meekrijgt. Want hij heeft gewoon zijn contract gekregen. Wie wil er dan nog instappen? Dan moet je een nieuwe raad van commissarissen benoemen. Ja. Uh, als Van Gaal weggaat, dan moet, dan moet je een, een nieuwe directeur hebben. Je moet dan misschien ook een nieuwe technisch directeur hebben. Ja. I iemand die dit heeft zien gebeuren de afgelopen, wat is het nu, vier, vijf maanden. Daar durft toch niemand meer in te stappen? Nou ja, dat is wel dus een, een enorme zware verantwoordelijkheid voor die bestuursraad... om eventueel dat op je te nemen, als je dat doet. Uh, want dan creëer je geen duidelijkheid voor de club. Een club die toch al een tijd bestuurlijk zwalkt en graag duidelijkheid wil. En stort je, je eigenlijk weer in nieuwe avonturen. Dat is natuurlijk de kracht en de macht van deze Raad van Commissarissen... die hoe dan ook, wat je er allemaal van vindt, voor structuur hebben gezorgd. Blind gaat dit doen... Uh, van Gaal komt per 1 januari of 1 juli en wordt de grote baas van de club. Sturkenboom gaat zich bemoeien met vooral personeelsbeleid. Uh, straks misschien wel financiën en commerciële zaken. En er wordt wel vanaf morgen uh, gewerkt al. En als Van Gaal erbij komt uh, vanaf 1 januari helemaal. Uh, en ook elke dag gewoon zijn daar in het stadion en aan de slag gaan. En niet vanuit Spanje regeren, nee, gewoon vanuit Amsterdam. Fysiek aanwezig. Ja. Ja, ja, duidelijk. Goed, Arno, dankjewel. We gaan doorpraten uh, over Ajax met een, uh, een echte uh, ras ajax -iet. Fan sinds 1958, als ik goed ben geïnformeerd. Klaas Vos, goedenavond. Ja, goedenavond. 1958 was het toch? Uh, ja, het voetbalplaatje wat mijn vader meebracht... als vrachtwagenchauffeur van de SO. Ja, daar ja. viel ik direct ja. voor. Ja. Goois, jongen, ja, nou goed... Uh, niet het milieu waar je uh, uh, uh, direct met zondagvoetbal in komt. Maar ja, dit, dit wonder geschiedde toch, zou ik ja, maar zeggen. Het zit, het zit in je hart al heel lang. Um, verschillende boeken ook geschreven. Je hebt lang, met Van Langs de Lijn ook gewerkt. Met, ik heb nog met Johan Cruijff uh, gespeeld. Uh, een hele ja. serie met allemaal mensen die met Johan ja. Cruijff hadden gespeeld. Je bent uh, lid van de ledenraad sinds 2005. Wat doet dit met je rood-witte hart? Nou ja, kijk... Uh, <laughs> nou, je hebt langs Kun je afvragen of je niet naar de karioloog moet, want uh, uh, dat is iedere keer weer een, een verrassing waar je voor geplaatst wordt, zoals gisteren. Uh, nou, kijk, wat het mij het meeste doet is, ik vind het verschrikkelijk dat die, die is verscheurd. Het is een, een, een ontzettend verscheurde club en ik had ook altijd het verlangen wat Frank de Boer dus uitdrukt, hè, de, die twee, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Als je nou Twee mensen die het meest betekend hebben voor de club, zeg maar, ook in, eh, gewoon als je dat in feite uitdrukt, uh, kruif en Verhaal samen. En dan heb je Blind nog in de. En, en, en dan zou. En Kruijf en uh, Davids. In die raad van commissarissen Dan heb je vier mensen in de top. Wat wil je? Ik, ik zou tegen Kruijf willen zeggen. Ga stap nou eens over die schaduwen heen. Woorden, uh, ga, dit is pure politiek. Want wat ik hoor zijn argumenten. Maar het zijn geen argumenten. Het zijn politieke argumenten. Want alsof met Van Gaal. een keuze gemaakt is die niet des voetbals is. Met Dunt. Die man is eenmaal voetbal. En ik vind het allemaal valse tegenstellingen hoor, eerlijk gezegd. Dat is juist zo jammer. Want ook volgens mij bij van Gaal, ik heb hem ooit een vlammend verhaal horen houden. Waar is iedereen binnen de vereniging verrukt van. Over zijn visie op voetbal. En daar zat ook de individuele begeleiding al in. Ze doen net of het allemaal nieuw is. Ik dat is. Kijk, en, en natuurlijk zullen er accentenverschillen zijn. Maar ik zou denken, jongens, die twee zouden geweldig eigenlijk werk kunnen leven. Maar ja, dat is, de praktijk is helaas anders. Hm. En Want ik jij, verwacht, vijf... jij verwacht gewoon niet dat ze allebei uh, ja, nou ja, dat, dat... Ik ben dominee, dus dan moet je in wonderen geloven. <laughs> en, uh, en, en dus dat, dat zou het grootste wonder zijn. Uh, die, ik, kijk, ik moet, dus, ik moet heel veel denken, deze dagen laat ik nog even toch ook... Een dat is wat se sentiment, maar goed, dat kan niet anders. ik heb... Uh, um, met wie, wie mij zeer dierbaar was, was Bobby Harms. En daar heb ik, die heb ik heel goed leren kennen. De hersteltrainer van, uh, van Ajax, ja, jarenlang. Wim Cohaans en ik hebben een film over hem gemaakt. We hebben zeer intensief met hem gewerkt. En uh, een Bobby Harms fanclub opgericht. En Bobby heeft zowel met Cruijff als met Van Gaal gewerkt. En die belichaamde nou in hem was dat nou... De man had te weinig, laat ik maar zeggen. Misschien, uh, uh, hoe moet ik het zeggen... Uh, uh, zelf trots om daar, of, of vermogen om die twee te binden. Maar die heeft dat zo vaak gezegd... als die twee nou eens uh, samen de, alles over, opzij zouden zetten... en gewoon zich zouden kunnen vinden in een basis. Ze zullen in accenten verschillen in aanpak... maar in wezen zijn het mensen die een Ajax-visie in de kern kunnen delen. Mm. Daar moet ik zo aan denken. Dat is zo'n gemiste kans en ik bedoel, ja... En wat er nu gebeurt, is, ik vind Arno Vermeulen compliment voor, want ik, volgens mij is dat de, even, dat is niet om te slijmen, maar ik vind hem de meest uh, zorgvuldige commentator in dat soort dingen. Hij heeft gelijk dat op die toekomst, er, er is ook leiding nodig. En niet alleen voor de structuur, maar ook, je hebt ook mensen nodig. De, om jongens, juist jongens die je wil opleiden, talenten, dat die juist niet verdwijnen door een onzorgvuldige aanpak. Doordat er geen leiding is. Ja. Doordat zij, en dat is echt zo. Dat is, een, dat is echt treurig voor woorden. Het is zo jammer. En terwijl ik ook de jonk en bergkamp, die heb ik allemaal hoog. En daarom is het zo, da, dat is het hart wat van mij bloedt. En ik ben het, in die zin denk ik, ja jongens, dit kan toch niet. En, nee, en, en het bizarre is nu dat je natuurlijk uh, uh, lid bent van die ledenraad... dat jij nu onderdeel bent van uh, het nemen van een uh, extreem moeilijke beslissing, kan ik me voorstellen. Nou, ja. Als kijk, jullie die gaan nemen. Of, of, of gaat de ledenraad dat vooruitschuiven naar uh, uh, de bestuursraad die in uh, wat is het, half ik. december wordt. Uh... Rob. Ik, kijk, voor mij. Ik kan me heel goed voorstellen, wij hebben, laten we zeggen, we hebben een Raad van Commissarissen toen aangesteld met het oog om wat te doen en directie te bemoeien. Ik snap ook niet die mails van die trainers... want die trainers hoeven helemaal niet gekend te worden, ook wij niet... dat uh, uh, de, uh, zij zijn aangesteld om uh, benoemingen en beslissingen te nemen... En een, en, een, en een leiding te vinden. Dat is... We zijn vorig jaar is die zogenaamde fluwele revolutie gekomen. Zonde koek. We zijn een jaar verder. We zijn geen steek verder. En ik moet je eerlijk zeggen, het is meneer Kruijf... hij kan, gaat nu verwijten, maar die heeft ontzettend de boel opgehouden. En door steeds met Link te blijven komen... Van Basten te frustreren, wat voor Meulen zei... het had rond kunnen zijn met Van Basten, als er niet... Ja, er moet een keer wel wat gebeuren. Dus dat die directie nu komt bij... Ja, bij wie blijft er over? Ja, nee, nee, dat punt is helder. Maar nee, maar wacht even, Klaas. Hoe nu verder? Nou, ik zou zeggen... Ja, ik kan alleen mijn mening geven... Ik steun deze directie. Ik wil alleen horen of het wel zuiver verlopen is. Dat wil ik alle meningen horen. Dus ik kan er helaas zondag niet bij zijn, dan zullen ze bij elkaar komen. Want dan moet ik gewoon op de kansel staan. Ja. En, maar ik, ik... Nee, maar ja. meneer, jij zegt ik steun, maar je hebt gisteravond ook die meeting gehad. Dus je hebt wel een beetje een idee hoe de verhouding nee. ligt binnen de ledenraad natuurlijk. Uh, Rob, uh, Robert, dat kan ik niet zeggen, want dit was voor ons natuurlijk ook... Wij hadden, we kwamen bijeen om een aantal andere zaken uh, af te hechten, zou ik maar zeggen. En die bestuursraad moest natuurlijk, daar moest ook een voortgang in komen. Ik, ik weet dat echt niet. Ik kan, ik, kan, ik ga ook geen, wij, je moet je voorstellen dat wij natuurlijk ook, uh, ja, niet uit op, overvallen door het moment zijn. Ja. overvallen waren. Ja, maar, dat maar, maar, maar, wat dat... is, maar wat is de intentie? Is het de intentie om als ledenraad die beslissing al te nemen, dus voor uh, half december? Uh, of geen is het de bedoeling idee. om... Ik, ja, dat weet ik niet. Dat kan, ik, dat, ik, weet, ik kan niet vooruitlopen op die bijeenkomst van zondag, ik weet niet wat daar gaat gebeuren. Dus eh, maar daar eh, wordt de beslissing min of meer genomen? Gaan wij dat nou, doen? Nou, of... of daarna, want dat kan zijn... Kijk, ze zullen uitleggen, dat, dat kun je doen. Een lederaad kan zeggen, nou, als vertegenwoordiger van de grootste aandeelhouders... dan moet je goed horen, hoe is het allemaal gelopen? Hm. Eh? En, en dat willen we als wij precies weten. En dan kun je een oordeel... Kijk, Kruif hoopt er eigenlijk op, dat begrijp ik het zo voor, dat de lederaad dan... Die aan, die vier een schop onder de kont verkoopt. Ja, dan kan ik niet, ik kan dat niet beoordelen. Maar hoe, want jawel, je kan niet... het wel beoordelen, want je zit al jaren bij die club, dus je nee, hebt best wel een idee. Nee, ik, ik weet niet hoe die vrouw nu echt niet. Maar Klaas, als je het logisch beredeneert... en je dan ziet dat er vier of vijf worden weggestuurd... en dan misschien ook dat Van Gaal zegt... ja, dat zijn de mensen waar ik een contract mee heb. Als die weggaan, dan doe ik het ook niet. Dat Van Gaal weggaat of zich weglaat sturen of hoe dat dan ook loopt. Dat Danny Blind misschien geen technisch directeur wordt. Als je dat doet, moet je dus vijf commissarissen vinden. Wellicht een nieuwe algemeen directeur, een nieuwe technisch directeur. Dan is de keuze toch eigenlijk, denk ik, dan eenvoudig. Ja, voor mij wel. Ik vind het... Ja, ik zeg je, mijn mening... Ik, steunde, ik, ik, ik ga door met Van Gaal en hoop dat Kruijf alsnog uh, zich bekeert... en dat het wonder geschiet dat hij aanschuift... En dat die trainers, ik ben ik ook met Vermeulen eens, ik, dat moet ik nog wel zien of ze allemaal dan uit al puntje bij komt weggaan. We dat wil ik nog wel zien. Ja. En dan zijn er hoog wel weer anderen, want eigenlijk is het een rijke club met een rijk verleden. Dus daar moet je ook niet door laten opstoken. Je moet er nuchter in zijn. Ja. Maar nee. ik, ja, er is, dit is een beslissing. Nou, oké, okay, dan moet je dat mee doen. En ik ben het helemaal niet eens. Als als je ze wegstuurt, ja, dan is de chaos uh, nog, nog veel, vele malen groter. Ja, ja. Ja. Goed. Um, je zet het wel allemaal mooi in perspectief... door zonder gewoon op de op te gaan staan. Ja, ik first ga, things first, ja, ja, Klaas. Kijk, kijk, dat is even zo voor eventjes gepast. Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. En dan gedenken we altijd degene die in ons midden... het afgelopen jaar ons ontvallen zijn. Ja. Dus je gedenkt een beetje. Maar ik moet eerlijk zeggen, de club Ajax is ook... In een soort, lijkt, een soort ontvallen. Een stervensproces terechtgekomen. Ja, ja, dat dit ja. verdient deze club. Het is, een, het, is een, het, is, het is een eigenlijk. Scha het, is een, het, is een, het is een beschamend. Ja, nou goed. Uh, famous last words. Uh, voorlopig zeg ik er met nadruk bij. Dankjewel, Klaas. Oké. Okay. Ja. Klaas Forst was dat. Ik ziet een hart en nieren. Moet ik dat er nog bij zeggen? Nee, dat was wel duidelijk. Um, Ajax uh, zelf. Het trainde vandaag op de toekomst alsof er helemaal niks aan de hand was. Dat deden ze overigens achter gesloten deuren. Officieel was niemand bereikbaar voor commentaar over wat dan ook. Een bijdrage van Matthijs Westraat. Op Spotpark De Toekomst ging het vandaag vooral over het verleden. Namelijk gisteren. Ja, zoals heel veel mensen, denk ik. Een uh, pingetje van een vriend van mij. Een vriend die balt mij op. Ik dacht ook dat het een grapje was. Dus, het uh... is rond zeven uur, kwart over zeven uur. Ik heb gisteren een hele relaxe rustige dag gehad. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Ja, Theo Jansen heeft waarschijnlijk onder een steen gelegen. Want bij elke koffiemachine was de aanstelling van Louis van Gaal het gesprek van de dag. Ik vind het gewoon diep en diep triest hoe het allemaal gaat. Gewoon. Nee, de stemming is wel eens beter geweest op het trainingscomplex van Ajax. Dat verwacht je van een telefoontje van deze geen? Dat komt niet. Hoe Ajax zo ja, ver naar beneden kan gaan is gewoon, uh, gewoon triest. Schijnbaar is dat uh, zijn normen en waarden zijn niet ver te zoeken. Daar nee, heb ik geen mening over. Nee, Theo Janssen wordt niet warm of koud van de hele hetse... rondom de situatie Kruif Van Gaal en de raad van commissarissen. Nee. Louis Van Gaal zelf vertoeft momenteel in Portugal. De nieuwe technisch directeur Danny Blind was vandaag wel aanwezig... maar niet bereid tot reageren. De hoofdcoach, Frank de Boer, wilde vandaag ook niet. Maar laat nou net broer Ronald wel aankomen wandelen. Beide partijen, hoe het allemaal met elkaar omgaat, het is uh, geen goed woord voor. Er wordt gesproken over een mes in de rug van Kruis. Zie jij dat ook zo? Nou, dat denk ik ook wel, ja. Kijk, als je, als je hem niet eens inlicht van wat je ideeën zijn, terwijl je met elkaar eruit wil komen, althans de intentie is er. En uh, je bent ook natuurlijk ingestapt met Johan, dan denk ik dat je uh, in ieder geval uh, daarmee uh, met hem kan overleggen. En, uh, over wat je denkt. En dat is duidelijk niet het geval, dus ik vind het triest. En, en daar ga kijk. Voor mij, Louis is voor mij, uh, iedereen weet dat, uh, die heb ik hoog zitten. En uh, van Gaal, dus. En uh, qua vakmanschap uh, heb ik hem ook hoog zitten. Dus dat, dat is buiten kijf. Maar uh, dit staat even buiten los van wat er nu gebeurt. En dan denk ik van ja, het is triest hoe dit uh, allemaal, uh, allemaal gaat. Tja, en dan hebben we natuurlijk nog te maken met het duo Wim Jonk en Dennis Bergkamp. Die zijn samen als een soort kwartiermakers door Kruijf naar voren geschoven. Maar nu de toekomst van Cruijff bij Ajax onzeker is... lijkt datzelfde het geval voor Bergkamp en Jonk. Al wil die laatste daar nog niet aan denken. Dat is allemaal speculatie. Dus daar ga ik nu niet op in. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat Johan nu gaat doen en wat er nu verder besproken wordt met de ledenraad. Ik weet het allemaal niet. Ze gaan het rustig afwachten. Maar je bent echt teleurgesteld, hè? Nou, maar dat lijkt me logisch. Als je met iets bezig bent... waar je natuurlijk al een aantal maanden met elkaar aan trekt... En dan wordt er, wordt het, op worden op zo'n manier de dingen dus weer gespeeld. Nou, dat vind ik, eh, ik heb het wel eens eh, een bepaalde benaming ook gegeven dat het niet bij ijs hoort. Maar schijnbaar is dat eh, zijn normen en waarden niet ver te zoeken. Is, eh, er wordt gesproken over een dolk in de rug van Kruijff. Zie jij dat ook zo? Dat mag je zelf invullen. maar het lijkt me een understatement. Maar is dit überhaupt een werkbare situatie met Louis van Gaal en Johan Cruijff? Dat weet ik niet. Ik denk het niet, als je eerlijk bent. Ik denk niet dat, die, dat is in het verleden wel aangetoond dat het niet de beste vrienden zijn. Dus, dus daardoor vind ik het ook heel raar op dit moment. Maar hoe denkt broer Frank eigenlijk over de hele kwestie? Nou ja, ik denk dat Frank er ook niet uh, vrolijker van wordt. Nee, eigenlijk wordt niemand in Amsterdam bepaald vrolijk van deze situatie. Ook de spelers niet. Zelfs Theo Jansen weigert op de zaak in te gaan. Ja, wat ik al zei, daar heb ik geen mening over. En ik denk de rest van de spelers ook niet. Dus uh, veel succes. Some yelling, some tall Some quiet, some small And they nibble on Well, anyone no can do For you, though know. Took a hit, a good hit Like a car Sorry. Raccoon en het took a hit. Het is tien over half elf op Radio 1. Sepp Blatter heeft erop uh, heeft gezorgd in de internationale voetbalwereld. What else is nieuw. Dit keer gaat het om uh, uitspraken... die de FIFA-voorzitter heeft gedaan over racisme op het voetbalveld. Blatter zei uh, op CNN onder meer het volgende over dit thema. During a match, you may make a movement to somebody towards somebody or you may say something to somebody who is not exactly looking like you. But at the end of the match, it's for, for, forgotten because this is in the... Dit uh, this is not racism. Is if there are spectators, or outside the field of play, there are movements of discrimination. But on the field of play, I deny that there is racism. Er is helemaal geen racisme op het veld. Je kan wel eens wat tegen iemand zeggen die er iets ander uit, anders uitziet dan jij. Maar de afloop geef je elkaar een hand. En is het weer over. Geen racisme. Dat gebeurt wel op de tribunes. Vrij samengevat. Met name in Engeland is uh, uitermate fel gereageerd op die uitspraken van Blatter. In de Premier League lopen onderzoeken naar John Terry van Chelsea... en Luis Suarez van Liverpool vanwege uh, vermeende racistische uitspraken. We hebben contact met correspondent Ian van der Horst in Engeland. Ian, uh, wat zijn die felle reacties en met name uit welke hoek komen ze? Uit alle hoeken, want wie niet uh, is er boos op uh, Sepp Blatter. Toch al niet de beste vriend van de Britse natie. Ja, we horen natuurlijk veel reacties uit de voetbalwereld, uh, Robbie Savage, oud-voetballer... Ja, vo vond het belachelijk, dit soort uitspraken. Hij moet ook weg, zegt die hele woedende reactie... van een uh, zwarte speler van Blackburn Rovers, J Jason Robert. Hij zei letterlijk, I'm fuming, Hij, ik kook van woede... Um, zoals ik al zei, zelf een zwarte speler heeft ook familie. Zijn oom die uh, in de jaren 70 uh, in het Britse voetbal speelde. Naar beide waren vaak het doelwit van racistische spreekkoren. Uh, er werd met bananen gegooid en hij is dan. Niet, uh, het is dan ook niet zo verbazend dat hij woedend is... dat iemand zoals Blatter beweert dat uh, racisme uh, niet bestaat. Nou, die afschuw horen we van veel bekende voetballers. We hebben Rio Ferdinand gehoord... die op Twitter is zich rechtstreeks tot uh, Seb Blatter richtte. Maar ook hoorden we politieke reacties. Oppositieleider Ed Miliband, de minister van Sport... ja, allemaal reageerden ze met afschuw... en ze vinden dat er geen plaats is voor dit soort uitspraken in de voetbalwereld. We mm, hadden het net al even, tenminste, ik had het er even over in mijn introductie... Over Terry en Suarez. Heeft het daar ook mee te maken, denk je? Ja, dat speelt ongetwijfeld een rol. En dat is ook al de reden dat juist de uitspraken van Blatter uh, zo gevoelig liggen. Want ja, die, die rel rond beide spelers is al weken hier een hete kwestie, heer uh, Suarez die is beschuldigd van racistische uitspraken... tegenover Patrick Evra van Manchester United. Vlak nadat dat gebeurde, was er meteen weer een incident. Ditmaal met John Terry, de aanvoerder van Chelsea... en ook het nationale elftal. Hij zou discriminerende uitspraken hebben gedaan... tegen Anton Ferdinand van de Queen's Park Rangers... Uh, maar je moet ook zeggen dat dit al jaren een, een gevoelig thema is. Hier wordt al sinds begin jaren negentig fel campagne gevoerd tegen racisme in het uh, voetbal. Britten vinden ook dat dit uh, in veel andere landen niet zo serieus wordt genomen. Dit jaar bijvoorbeeld ging het Engelse nationale elftal op de zoek in de kwalificatiewedstrijd in Bulgarije. Uh, daar werden de zwarte spelers ook op racistische spreekkoren onthaald. Na nou, Bulgarije kwam er vanaf met een boete, 15.000 euro. En daarvan zeggen de Britten... Dat is niet genoeg. Dat, wordt, dat betekent ook dat het elders niet echt serieus wordt genomen. En eigenlijk staan de uitspraken van Blatter symbool voor een houding... die in heel veel andere landen gewoon bestaat. Hm. Je zei al, politici hebben gereageerd. Uh, diverse voetballers die hebben gereageerd. Zijn er clubs zoals Chelsea en Liverpool die, die al gereageerd hebben? Op, uh, Blatter ja, op Blatter of op Blatter Nou ja, op kan Ik kan me zo ook voorstellen... dat het tussen die twee clubs ook niet helemaal lekker uh, loodt. Maar laten we, het, laten we nee. beginnen met, met, met Blatter. Hebben ze, hebben ze daarop gereageerd of is dat nog te vroeg? Chelsea, Liverpool niet. Maar we hoorden veel andere clubs die wel reageerden. Chris Hutton, dat is de coach van Birmingham, Mick McCarthy van Wolverhampton. Tal van andere coaches en clubs die met de hele harde woorden... Ja, zich richten tegen Blatter en dat die ook de, de uitspraken van hem absoluut afkeuren. Dus ja, die, die reactie zie je overal in de voetbalwereld. Ja, en dan onderling? Dus Chelsea en Liverpool, gaat het, uh, gaat het goed? Nou ja, je... je, je um, Chelsea en Liverpool die staan beide vierkant achter hun spelers. Achter Suarez en John Terry, wat ze uh, gedaan hoor, hebben. Het, is ook, het zijn twee zaken die je niet misschien helemaal met elkaar kunt vergelijken. Suarez zou tien keer het woord uh, negrito gebruikt hebben tegen Evra. Dat is Spaans voor letterlijk kleine neger. Uh, Terry heeft op zijn beurt toegegeven dat hij het woord nigger heeft gebruikt. Nou, het geval van Suarez. Hier wordt dat woord beledigend beschouwd in Zuid-Amerika want Suarez komt uit Uruguay, heeft dat niet die negatieve lading zoals hier. Zo is tenminste de verdediging uh, van uh, Suarez. In het geval van Terry, hij heeft toegegeven dat hij het woord heeft gebruikt, nigger. Maar pas nadat hij beschuldigd was op het voetbalveld, dat hij dat woord uh, gebruikt zou hebben uh, tegen de speler Ferdinand. En hij zei op het veld in de reactie, nee, ik heb dat woord nigger niet gebruikt. En in die context heeft hij het gezegd. Aldus terry. Sterri. Hmm. Beide clubs geloven de woorden van zowel Soares als Terry en blijven ze ook verdedigen. Ook bizar zeg, dat je op de camera ziet... dat je uh, zegt dat je het woord nikker niet hebt gebruikt... terwijl je het op dat moment gebruikt. Dus... Uh... <laughs> Nee, nou ja, het is veel liplezen. Is... Ja. Dat wordt nu dus ook gebruikt door de voetbalbond. Uh, uh, uh, vandaag is aangekondigd dat de Engelse voetbalbond... zwaar is officieel een staat van beschuldiging heeft gesteld. Op basis dus van die beelden waar liplezers naar hebben zitten kijken... Ja. of hij inderdaad die woorden heeft gezet van... Terry, dan moeten we nog afwachten of het zo ver komt. Uh, maar uh, misschien dat dat ook nog een zaak gaat worden. Goed, maar vooralsnog uh, not happy met Sepp Blatter in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. Dat mogen duidelijk zijn. He? Nee, en vele roepen ook om zijn uh, aftreden. Worden Gordon Taylor vandaag bijvoorbeeld... dat is de voorzitter van de voetballers, voetballersvakbond... een machtig persoon hier. Uh, hij moet aftreden, zegt hij, en met hem... Uh, vele anderen die dat ook zeggen. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dan zie je meteen ook de twijfels bij de Britten. Want we hoorden ook commentator Matthew Said. Ja, we hebben het allemaal gezien: denigerende uitspraken van Blatter over homo's, over vrouwen. Natuurlijk, we hebben het corruptieschandaal gehad vorig jaar binnen de FIFA. Is zijn positie in gevaar gekomen? Geen moment. En hij is ook bang dat er ook nu niets gaat veranderen. Want Blatter heeft nog gewoon te veel steun in de rest van de wereld. Oké, okay, dankjewel, Anja van der Horst. Dan om... Uh... Het is het, kwart voor elf naar uh, die mooie droom. Die prachtige droom. Het binnenhalen van de Olympische Spelen. Amsterdam uh, probeerde het ooit. U weet het wellicht nog. Met die zomerspelen van 1992. Vergeefs. Die race werd kansloos verloren. Net als het gevecht om de organisatie van het WK voetbal. En uh, een mislukking van de veel recentere datum. Dus moest de hulp van buitenaf komen. En misschien wel van een man die de laatste jaren de nodige successen heeft geboekt. Een Amerikaan die vandaag de gast was op een congres in Amsterdam. Gio Lippens was erbij. Het lijkt nog zo ver weg, maar tegelijkertijd komt het ook angstig snel dichtbij. 2028, het jaar waarin Nederland de Olympische Spelen wil organiseren. 16 jaar naar Londen, 12 jaar na de Spelen van... Rio de Janeiro. De traumatische ervaring van 1992 zit nog in het achterhoofd. De Spelen van de la 25e Olympiade... à de ville de Barcelona. Dat Barcelona de Olympische Spelen krijgt, ach, daar hadden ze in Amsterdam wel rekening mee gehouden. Maar wat de Amsterdamse delegatie vanmiddag echt pijn heeft gedaan, is het verloop van de stemming. Amsterdam viel namelijk al in de allereerste stemmingsronde af met maar vijf stemmen. Een mislukte race, dat nooit meer. Dus wordt er serieus nagedacht over de vraag hoe we die Spelen kunnen binnenhalen. En vooral ook met wie. Ik alleen een funerals en weddings. Dus ik ben niet wat vandaag gaat zijn. Misschien wel met deze man, Terence Burns uit Atlanta. Een grootheid op marketinggebied. Haal hem binnen en je hebt de Spelen al bijna in huis. Hij werkte mee aan de geslaagde campagnes van Sochi en Pyongyang... en het WK voetbal in Rusland. Vandaag was hij in Amsterdam op een groot marketingcongres... met mooie verhalen over het Internationaal Olympisch Comité. Ik zei, so You Je moet jezelf yourself. Maar de gouden tip voor de Olympische campagne van Nederland bleef uit. Frank Van der Walbaken, de nestor van de sportmarketeers in ons land, was teleurgesteld. Hij werd aangekondigd en terecht als de man die de Olympische Spelen van WK voetbal naar jouw land kan halen. En daar heeft hij eigenlijk nauwelijks iets over verteld. Op één vraag gaf Terence Burns trouwens wel antwoord. Kan hij Nederland aan de Olympische Spelen van 2028 helpen? Answer: yes. Do you think it's a realistic chance? Of course. Um, I'm serious. Um, you know, we worked for Sochi, Russia, and we won. Uh, Kanchang won. Um, it's a matter of national will, but you got to do a few things. You got to do them well. Let's start preparing now. De mensen hier moeten begrijpen waarom het goed voor hen. De vraag die uit de zaal kwam ook van... vertel ons even wat moeten we doen om die 2028-speler spelers naar Nederland te halen. Ja, die ontweek die prachtig en uh, hij zei er moet een ander klimaat ontstaan. Ja, prima. Maar toch, uh, ik vind dat als je iemand aankondigt als de man die de speler kan halen... En hij vertelt er niets over, dan denk ik toch dat er ergens iets mis is gegaan. Maar even serieus, heeft Frank van der Walbaken een recept om de Olympische Spelen binnen te halen... in dit hele mistige wereldje waarin het IOC uiteindelijk gaat kiezen? Ja, op dit moment is er zo min mogelijk over praten. Ik vind dat we eerst maar eens moeten gaan werken aan een goed fundament onder een dergelijk, dergelijke procedure. Het IOC eist dat ook overigens, maar... We moeten eerst zorgen dat het land er klaar voor is en dat, het land, en dat de ambitie breed gedragen wordt. En dat betekent dat we het sportklimaat moeten veranderen. Hè? Edith Schippers heeft niet voor niets geroepen, ik wil van Nederland het Australië van Europa maken. Ik ben heel blij met die uitspraak. Dat, dat is de stemming die we moeten creëren. En dan komt de ambitie om de Olympische Spelen in Nederland te halen als een automatisme. Maar het moet voorlopig nog eventjes geen doel zijn, maar een middel. Blijft de vraag of Burns straks wordt ingehuurd... mocht de Nederlandse stad opgaan voor de organisatie van de zomerspelen. 100 jaar na Amsterdam 1928. Een Nederlandse delegatie sprak met hem achter gesloten deuren. En toen die deuren open gingen, was de grote vraag of het straks een zekerheidje wordt. Met de hulp van de spindokter uit Amerika. Kijk, wij zijn natuurlijk als Nederlanders best wel tot heel erg veel in staat... Uh, dus ik, uh, ik zou onze, onze eigen inbreng zeker niet zomaar aan de kant willen schuiven. Tegelijkertijd is het goed om je ogen open te houden en kijken wat heeft gewerkt in het buitenland en waar kun je je voordeel mee doen. En in die fase zitten we nu. Het is nog helemaal niet aan de orde om te gaan werken met dure consultants. We zijn gewoon bezig met het heel erg goed doen van ons eigen huiswerk. En uh, in 2016 bepalen we of we doorgaan naar de volgende fase, en dat is de bidfase. Dat was directeur Erik Eiklenburg van Olympisch Vuur. De organisatie die onderzoekt of de Spelen van 2028 haalbaar zijn voor ons land. En waar die Spelen worden gehouden. Amsterdam. Of Rotterdam? Kijk, wat zonde zou zijn is als de discussie zich versmalt tot Amsterdam versus Rotterdam. En dan krijg je al snel borreltafelpraat, uh, wat, je, wat je veel hoort. is: dus nou ja, iedereen kent Amsterdam in de hele wereld. Uh, dus het is uh, dus toch gewoon logisch dat het Amsterdam moet worden. Kern van de zaak is dat je echt moet nadenken over wat je met die Olympische Spelen nou eigenlijk wil. Wat wil je ermee in Nederland en wat wil je ermee naar de rest van de wereld toe? En dan moet je dat verhaal echt beter doordenken. Dus het zou zonde zijn als het zich versmalt tot Amsterdam en Rotterdam. Het is nu vooral Nederland 2028, want het hele land moet er beter en sterker van worden. Speciaal voor de plannenmakers heeft Frank van der Wal-Baken nog wel een gouden tip achter de hand. Gratis en voor niks. Ja, wij moeten ons gaan onderscheiden. Wees eens een keer zo dapper om de, de openingsceremonie die honderden miljoenen kost, alles bij elkaar, om die gewoon te schrappen. Ik zou graag zien dat Nederland nu al zou roepen... als wij de Spelen gaan organiseren, doen wij het zonder een openingsceremonie. Het heeft toch niks met sport te maken. Het is puur een, een, een, een egotrip van de burgemeester van de betreffende stad. En het moet elke keer weer duurder en elke keer weer groter. En ze pro proberen elkaar af te troeven. Nou, besteed dat geld aan de sport. En je doet er de atleten ook nog een plezier mee. Nou, wat is nou nog mooier dan dat? Frank van der Walbaken tegen Gio Lippens over Nederlands 2028. De Olympische Droom. Sven Kramer maakte twee weken geleden bij de Nederlandse afstandskampioenschappen zijn rentree op de schaatsbaan. Hij leverde geen, uh, het leverde geen nationale titel op. En dus is er nog altijd de vraag waar Kramer staat. Vanaf morgen gaat hij zich weer meten met de internationale top. De eerste wereldbekerwedstrijden worden gereden in Chelyabinsk. Dat is een Russische stad met een opmerkelijke geschiedenis. In 1957 voltrok zich zo'n 70 kilometer van die stad namelijk een kernramp. En pas 30 jaar later werd dat schoorvoetend door de regering toegegeven. Er gaan verhalen dat de gevolgen van de nucleaire ontploffing nog steeds merkbaar zijn. Sven Kramer heeft zich goed voorbereid op Tjeljabinsk. We hebben dat wel echt degelijk goed uit laten zoeken en uitgezocht. En uh, ja, totale onzin is het zeker niet. En... Uh, ja, het is wel iets uh, waar, je, waar je van tevoren gewoon, waar je dat goed uit moet zoeken. En uh, ja, het zijn toch uh, geen kleine risico's, als het eventueel wel ernstig is. Dus uh, ja, dat, is niet, uh, is, dat is geen kinderspel. Hier wonen natuurlijk ook al 100 jaar mensen in deze stad. Ja. En daarvan wordt gezegd, ja, wij zijn toch allemaal gezond? Ja, natuurlijk. Nou ja, Iedereen wil gewoon dat het graag goed naar buiten komt hier. Dat snap ik ook wel. En dat is ook een goed recht. Maar als je de boeken erop naslaat en, en de onderzoeken die ernaast zijn gedaan... is het toch niet allemaal even fris en fruitig zoals het doen voorkomen. Heb jij dat zelf ook gedaan? Heb jij gekeken? Hoe... Ja, ja, natuurlijk heb je zelf. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel verantwoordelijk over mijn eigen lichaam. En maak ik uiteindelijk de beslissing of ik ga of niet. En uh, ja, dat heb ik absoluut gedaan. Wat ben je tegengekomen? Nou, ja, Veel. Dat het in eerste instantie natuurlijk allemaal gewoon... Uh, eigenlijk in de doofpot is gegaan wat hier in rond 1950 is gebeurd. En uh, ja, dat het eigenlijk pas sinds, sinds kort, sinds korte tijd pas allemaal naar buiten is gekomen. En uh, dat is niet allemaal even fris. Maar wat is daar nu nog van te merken denk je? Nou Wat er nu nog allemaal is van te merken, weet je, je gaat hier niet in de rivier zwemmen hoor. Zeker niet, nee. Maar dat buitenlucht is, is oké? Okay. Ja, de buitenlucht is oké. Okay, ja, het komt overal natuurlijk. Weet je. Het is niet alleen als je de ramen dicht houdt dat het er niet is. Maar, uh, ja, we, ach, we zijn daarom zijn we hier ook maar kort en uh, we zijn uh, maanden weer weg. Want dat is de reden dat je kort bent? nou dat is wel een van de redenen. Ja. Hoor ik eigenlijk nou dat je liever hier niet naartoe was gegaan? Nou, ik, nou dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het wel goed is dat de World Cups ook op andere plekken komen. Het uh, stimulering van de sport, absoluut. en Daar zal ik ook mijn steentje aan bijdragen. Maar uh, om hier nou uh, twee weken van tevoren of een week van tevoren van, uh, van gaan zitten, nee. Dankjewel. Ben je nou nog bezig met het feit dat dit... Uh, je internationale rentree is? Uh, Na, nou, nee, eigenlijk niet. Voor mij, is het toch, uh, voor mij was uh, de rentree toch al zeg maar, met enkele afstanden. Natuurlijk is het internationale rentree. en hij uh, is ook wel iets anders. Natuurlijk andere uh, in, ja, internationale schaatsers, uh, Alfer Bucko, uh, Fabrice, uh, Scobere. Voor mij uh, in Sint-Oan en uh, ja, is toch anders. Eerder was het voor jou toch wel heel erg belangrijk om overal waar je startte te winnen. Is, is die houding iets veranderd na het NK-afstanden? Ja, nou ja, ook al voor het NK-afstanden. Gewoon uh, hoe ik het hele seizoen ben ingegaan natuurlijk. Uh, ik ben ja. nog niet op het, uh, op het niveau waar ik uiteindelijk wil zijn. En uh, ben op een weg daar naartoe. En uh, gebruik daarvoor de World Cups om gewoon elke keer een stap beter te worden. Word ik denk ook. Ik ben nu al denk ik weer bezig met het NK-afstanden. Maar uh, ja, ik ga niet uh, ja, heel veel aan uh, ophangen aan die ongeslagen status van voorheen. Heb je enig idee waar je internationaal nu zou staan? Nee, ik heb geen idee. Maar goed, weet je, de, de, de toppers in Nederland die doen toch al heel snel ook mee... in de top van de, van, de, van de internationale squeeze, zeker op de lange afstanden. Dus uh, dat zal, ik, zal, ik zal zeker geen verlaten slaan. Het was Sven Kramer tegen Herbert Dijkstra. Morgen begint dus het wereldbekerseizoen in Rusland. Kramer komt zaterdag in actie op de 5 kilometer. Ondertussen is er weer heibel rond de ploegenachtervolging. Opnieuw, want de schaatsploeg BAM heeft zijn schaatsers teruggetrokken... voor de discipline bij de wereldbekerwedstrijd in Herenveen begin december. Coach Jillits Anema vindt dat de ploegenachtervolging niet te combineren is... met de 10 kilometer die een dag eerder op het programma staat. De KNSB had de balmschaatsers Bob de Jong en Jord Bersma geselecteerd voor die wedstrijd. Nou goed, ze rijden dus niet. Dit weekende wordt Oranje op die ploegenachtervolging vertegenwoordigd... door het TVM-trio Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel. Dat allemaal in de diverse uitzendingen van NOS Langs de Lijn natuurlijk komend weekend. Morgenavond is er weer in om 10 uur. Nu op deze zender met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Mieke van der Weij. Goedenavond.